Jan van der Putten met het NOS Journaal. Geert Wilders zegt dat hij na zijn vrijspraak weer wat meer mensen kiezen ervoor om ook kleine bedragen te pinnen. Van alle aankopen onder de 10 euro wordt de helft met de pinpas betaald. Eind vorig jaar was het volgens Detailhandel Nederland nog maar een vijfde. De belangenbehartiger van de winkeliers zegt dat de campagne Klein Bedrag Pinnen Mag lijkt te werken. Dan het weer nog. Vanavond kans op buien, vooral in de kustprovincies. Morgen opnieuw bewolkt met buien. In de middag hier en daar zon het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de avondspits. In totaal staat er 200 kilometer file. De files vanaf 5 kilometer lengte staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer. Voor een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. De andere kant op vanuit Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaken en de afritpuntschoten 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 6. A9 naar Diemen voor knooppunt Diemen 5 door de spoedreparatie op de A1. Op de A10, a 12 van Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 6. A12 richting Arnhem bij Bunnik 8. A15, Rotterdam richting Gorkum bij Papenrecht 6. Naar Urpoort bij Spijkenisse 5. A27 richting Almere tussen Knoopunt Rijnsweert en Beeldhoven 8. Naar Breda voor de brug bij Gorkum 6. En de A44 richting Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ook geopend op zaterdag. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En hebt u die nog dezelfde geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben? Kom dan naar Radio Stiphout op de Grote Krocht. Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor al uw elektrische apparaten. Radio Stiphout levert en installeert ook keukeninbouwapparatuur. In onze nieuwe winkel bent u op van harte welkom voor reparatie en onderhoud. Radio Stiphout. Op de Grote Krocht 34 tot 36 is antwoord.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 Hangen met mensen, kerel. Yeah. Hier, yeah. nemen Spaanse troep Door me mi dinero. Ben als nooitjes en tot ziens. Vet veel lente, nu kan nooit vriend. Los gezelligitos, donders tagenitos. Oh. Costa delsos. Los gezelligitos, donders tagenitos. Oh. Costa delsos.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 dat is fabajejo El anus del diablo Dat is de costa de sol. El anus del diablo Dat is the costa that de, is the costa, de del that is the costa de sol. Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer Dus ven je coño. Ven je coño. Los geselejitos Dónde está Genitos Oh Costa del sol. Los geselejitos Dónde está genitos? dad dels Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish song Get Spanish song Hola, Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish song Get Spanish song Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish It's Pension Spanish song Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Show It's been shown Ooh. Yes, this is Harold Friend. About Bouncing Fanson Jay Jumpford and Zoe C C S -M. Je suis Ik ben de la place dauphine et la place blanche à mauvaise bier. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais Il 5 est 5 heures Paris C'est Deze week. vont se raser, les Deze week. Deze week. Deze week. Deze week. Deze week. Deze week. Deze week.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 Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Marie, s'éveille. Marie, s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés.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 Never love you.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 than nothing. internet, internet. de esperanza y de razón. De desnuda, de impaciencia ante tu voz ze desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura.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 Van de zee is jouw kracht enorm. Het ontvloed je lange oude strand. Ik voelde in, in het kind spelend hey, in het zal. Hij zei, hij heeft er niet met volle terug. Zullen we gaan zitten, direct? Wat denk je. Maar we hebben gewoon hier, als je niet meer laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er